De zogenoemde Koenloes-coalitie is niet de eerste inzet bij de formatie. Dat zijn GroenLinks-leiders Sap bij Pauw en Witteman. Ze wil na de verkiezingen een zo progressief mogelijk kabinet. Het liefst met de PvdA in plaats van CDA of VVD. In de uitzending kreeg premier Rutte veel kritiek. ChristenUnie-leider Slob noemde het gênant dat Rutte gisteren zei dat hij nog wel een paar jaar door had willen gaan met de PVV. De Amerikaanse Secret Service heeft nieuwe regels opgesteld voor agenten die voor hun werk in hotels moeten overnachten. De aanscherping komt na aanleiding van het prostitutieschandaal waarbij beveiligers van president Obama betrokken waren. Agenten mogen voortaan geen zaken met een slechte reputatie bezoeken en tien uur voor hun dienst niet meer drinken. In sommige gevallen zullen begeleiders meereizen om een oogje in het cel te houden. De Amerikaanse Space Shuttle Enterprise is aangekomen in New York. Voordat het ruimtevaartuig landde op het vliegveld Kennedy maakte het op de rug van een speciale Boeing 747 nog een eerder rondje boven de stad. Wel sinds de aanslagen van 11 september het vliegverkeer rond New York aan banden is gelegd, kreeg de Enterprise toestemming om langs het vrijheidsbeeld en de iconische Skyline te vliegen. In juni wordt de Enterprise per boot naar zijn nieuwe bestemming gebracht, de USS Intrepid in de haven van New York. Het vliegtuigschip is tegenwoordig een museum. Het weer veel bewolking, met vooral in het westen regen. In het oosten breekt vanmiddag de zon door. Maximum temperatuur 20 graden. Morgen buien en een graad over 17. Op Koninginnedag overwegend droog met af en toe zon. Ja, dit, is nice. dit was het NOS -journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. En op de A67 tussen Venlo en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie. Chill, chill, chill, chill.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Good morning. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. dus even een acht uur. En wat een geweldig weer is het weer, hè? Ja, daar gaan we even. Nou ja, dat valt toch een beetje tegen, hè? Bot, Jan Dooi, wat is het waardeloos weer? Gewoon, ik reed deze kant op en nee toch. Zal kan de zaterdagmorgen toch niet gaan beginnen? Met alleen maar regen, regen, regen. Nou, kan je nog even, wat van te, van te, nog even wat vertellen? Deze boodschap is van tevoren opgenomen. Ja. Als u dit hoort, zit ik nog op de oh. fiets. Nou, is dat nou, nou niet spannend? Nou, ik kom zo hoor. Uh, nou, nee, helaas zit ze niet op de fiets. Ze is, uh, ze is ziek. Ze is echt ziek gewoon. Vrouwelijk gedeelte van dit radioprogramma. Ze belde me gisteravond op en ze had zoiets van... Ja, alhoewel, ik voel me niet zo heel erg lekker. Ik denk niet dat ik het ga redden morgenochtend. Ik zeg, nou, blijf wel lekker in je bed. Volgens mij heeft ze de juiste beslissing genomen. Want ze moet ook echt op die fiets hier naartoe komen. Om dan... Laat me lol gaan maken. Ja, en als je al beroerd voelt. En met een nat pak. Ik zou het persoonlijk niet doen. Nou, een week vol gebeurtenissen. Hoop om bij te praten natuurlijk. En de PVV. PVV. Moeten we het daar nog over hebben? Dat is toch klaar met die bende? Dat is toch klaar gewoon. Wel oh, grappig, iedereen durft nu echt open en eerlijk te zijn. Alles wat hebben even eerder gedaan, had het wat minder lang geduurd. Binnen, binnen een week is het, is het een kan en kruiken. Iedereen is er laad enthousiast over. Maar ik ben bang dat het ons allemaal wel heel veel geld gaat kosten. Maar het moet dan maar gewoon, natuurlijk. Toepak blijft op de radio tot met 10 uur slap gehouden. in de avond zinnig geworden natuurlijk. En leuke muziek, dames en heren. Dat moet ook wel. De compensatie ook natuurlijk, hè? want als je naar buiten kijkt, ja, de douche staat weer aan. Zet je auto even buiten. van on the sunshine. Ja, ja, al die plaatmen van het draaitafel. Wat een waardeloze plaat. Nee, je hebt het toch nodig gewoon om dit soort muziek eh, door de dag heen te brengen. Gewoon, want het is regenachtig in zandvoort. Uh, ja, een beetje triest. Maar ik denk dat we zelf... Laat het maar regen. Kom maar naar beneden. Alles recht. Gooit er allemaal maar uit. Alles. Als het morgen... En vooral morgenavond maar droog is. Hè? Die eh, vrijmarkt begint morgenavond al. In Alakama bijvoorbeeld. Dan kan je om zes uur, op echt klokslag zes uur staat iedereen te verkopen. Nou, eigenlijk kan je vertellen dat het om vier uur al begint, want iedereen is morgen vrij. Dus iedereen gaat op tijd een plekje veroveren en gaat daar staan. En uh, ja, dat dan de hele nacht door. En dan uh, op echt koningin de dag zelf is er niet veel meer te halen. Maar dan kan je jezelf niet komen maar Zuid. Want dat is erg in om in Noord-Holland dat te doen natuurlijk. Maar kijk, ga dat niet gepakt worden. Want gaat de politie nou nog straat op om alleen mensen te controleren? Daar zit ik dan naar te denken. Volgens mij, ja, in, in Amsterdam gaan ze het echt fanatiek aanpakken. Dan mag één bezoeker van een supermarkt nog één blikje bier halen. En Albertijn is in de pen gekomen. Deel zei, ja, dat Oh, ho even. Wat voor rijen krijgen we dan nou bij de kassa's? Allemaal van die nare mannen die eigenlijk nou, al, al eerder in hadden gedronken. Die staan er bij de kassa nog even een blikje bier te halen. Het duurt zo lang. Mag er een kassa bij? Ik wil er nog een kassa bij. Geef het nou. Eh, er waren verhalen dat Albert Heijn uiteindelijk gewoon niet open zou gaan. Dat zal wat zijn. Vooral bij, uh, dat, uh, bij het museum daar, weet je Onder de grond daar. Als die niet dicht, als die dicht blijft. Zo. Mijn god, om voor elk blikje bier dan een extra cashier aan te roepen, dat lijkt me ook niet handig. Maar goed, met alle, we gaan wel geld verdienen morgen. Of overmorgen. 295 miljoen euro hopen te verdienen met spullen die je op zolder vinden. Veel we gewoon wat geld de regering daar lucht van krijgt, dan denk wow, ik, de belasting misschien is dat nog wel een idee, dat we met z'n allen gewoon, dat we zeg maar de dag na koningin dag dat we een donatie moeten doen. Zou dat een oplossing zijn? Nou, misschien ook wel, Nou, waarom ook niet? We zoeken op internet, af en toe vinden we nieuwe muziek. Nee, deze, deze plaat hebben we net gehad, laten we die nog een keer doen, maar deze plaat is te vinden op Neon Trees Animal, ken je dat? Dat was een grote idee, dames en heren. Wacht af of dit ook weer een, een grote hit gaat worden. En jullie niet een leuk liedje? Ja, yeah, het Kan het wel weer toe. Ja, wat een of. Nou goed, is dit nou weer voor muziek? Vraag je jezelf. Of, ja, soms ontdek je iets Dat je kent het helemaal niet. M-Word and the first time I ran away. Zou... Oh, dat is mooi om terug te gaan. Ja, terug te gaan in je gedachten. Wanneer ben ik nou voor het eerst weggelopen? Weet je, dat je denkt, nou, ik ben het helemaal niet mee eens. Ik had gezegd dat, nou werd gezegd dat ik twee koekjes mocht omdat ik wel buiten mocht spelen. En dan loop je gewoon een bokje om en uiteindelijk kom je terug. Ja, maar voor sommige mensen is het iets dramatisch, natuurlijk. Die zijn ook weggebleven, natuurlijk. En er zijn ook van die mooie verhalen van, van beentjes waar de zanger zo van weggelopen is. Ik kan me. Uh, Mick Fleetwood, volgens mij was het niet diegene die ging een pakje sigaretten halen. Geef het gegeven uh, het verdween en kwam die een of andere secte terecht. En uiteindelijk zijn ze toch weer bij elkaar gekomen en hebben ze nog muziek gemaakt. En dan roepen we altijd: Oh, die gaan weer muziek maken, omdat het geld op is. In zijn geval was het ook echt het geval. Het geld was ook echt op. En hij had ook zoveel drugs en allende gebruikt dat hij had dan, ja, had nog wat schulden. Dus laten we maar eens muziek maken. Het was niet onverdienstelijk, maar niet om te zeggen van nou, het waren waanzinnige grote hits. Ja, voor trouwens een ander geinig plaatje. Misschien wordt dat wel weer een nieuw hit van Neon Trees. Moving in the Dark. Nou, op, uh, op het duister pad. Uh, op het, uh, als we het op het duister pad bevinden. Jawel. Seksuele escapades van twaalf speciaal beveiligingsagenten van president Obama. In Colombia blijken uh, nou ze zich flink te hebben misd misdragen. Regelmatig gingen ze naar seksclubs. Daar hebben ze dus allerlei prostituees. Prostit kom er nooit hoor, echt waar, vandaag dat ik het ook niet uit kan spreken. Uh, hebben ze ingehuurd. En dat is allemaal aan het licht gekomen omdat uh, Diana Zurans. Sorry voor de uitspraak. Uh, die, die heeft gezegd: uh, Ja, ik ben onder andere ingehuurd en ik ben tekort betaald. Kijk, dan lekker weer bij de vrouwen. En uiteindelijk schijnt het allemaal terug te gaan tot het jaar 2000. Zelfs onder leiding van Bill Clinton. Nou ja, toen Bill Clinton nog president was. Dat het zou zeggen niet dat Bill Clinton ook vooraan zat. Dat, dat, dat was het type er helemaal niet voor natuurlijk. Om nou van die seksclubs te gaan. Daar had hij andere mensen voor. Dat is zoiets, en zoiets. Kost een stuk minder. En nu doe ik vrijwillig. Maar goed, uh, uh, ja, zelfs mensen die toen al in de beveiliging zaten bij uh, Bill Clinton... ...hebben zichzelf toen al misdragen. Ze gaan dit onderzoeken. En uh, Barack Obama, ja, die heeft sowieso van... ...nou, schrijf maar even een rapport erover. Dan wil ik wel eens even kijken hoe dat in elkaar steekt. Waarschijnlijk zegt hij dan... Hey, inraaringen. Precies, wegwezen. Was dat een stoel filmpje trouwens, hè? Oh ja. Het, was op, ja, het was wel een beetje bedrollig af, hè? Heb je het gemist, kan ik het wel, wel uitleggen. Barack Obama, hij werd geïnterviewd en hij was net bezig met een hele moeilijke zin over, nou het was waarschijnlijk wel over geld en over wapens en zo, want dat is allemaal een afbouw en natuurlijk moet hij zichzelf goed in verwoorden. En toen werd hij afgeleid door een vlieg wat elke keer voor hem langs ging. hij? Ja, nee, en een gegeven moment zegt hij, wacht even. En toen gaf hij dus in één keer die vlieg een klap, viel op de grond, toen was hij dood. En toen ging hij daar een beetje stoer over lopen toe. Ik vond een beetje een schnande situatie. Hé, hey, hé, hey, dat heb ik even gedaan. Hè. Zo, even kijken. Je zoom er even in, Daar ligt hier, ligt hier. Het valt me echt tegen dat geen dierenactivist heeft. heeft, heeft hij heeft een brief geschreven. Niemand! Ik zou me een vlieg neermaken. Hou hem toch ook weg kunnen halen uit die kamer. Goed voorbeeld voor alles. Straks onder andere nog uh, Alabama Shakes. En house. Niet uh, die serie house, maar gewoon een beetje house. Eerst the streets will never look the same. Hier in de zaterdag het toepel. never look the same. met beetje tragische muziek. Misschien ook wel uh, toepasselijk bij het bericht wat ik hier heb. Het vrijgeven van de beelden van de laffe moordenaars van de Haagse juwelier Ruud Straatman. 47, gistermiddag. Heeft al niet tot de arrestaties geleid. Het ziet er uh, echt uit. Het ziet eruit als een hele goedkope film. Een beetje als een Quentin Tarantino film. Een beetje over de top twee. Het is een halve tweeling die dan... Gewoon even bruut en laf een juwelier staat af te, af te schieten. Gewoon omdat hij gewoon geen geld uh, geeft of juwelen geeft. Ja, het is echt bizar gewoon. Ik vind het wel goed dat er zoiets vrij wordt gegeven. Want dat moet ook gauw worden opgeruimd. Hebt, dat soort, uh, yeah. Hadden we wel niet te veel tijden in steken. Volgens die moordenaar in... Uh, was weer in Noorwegen? Was Ik haal die twee het altijd door elkaar. Maar goed, laten we hopen dat ze snel worden opge, opgepikt. Um, ze kwamen rond half één woensdagmiddag binnen, keken eerst nog een beetje rond. En uh, raakten aardig leuk in gesprek. En dan geven namens een paar stappen achteruit. En trokken ze een wapen. Toen wilden ze het geld hebben. En waarschijnlijk wilde hij dat niet geven of het ging niet helemaal vlot genoeg. En toen werd hij neergemaaid. En zijn uh, vrouw met kind zaten boven en die hoorde dat. En ja, die, die vrouw had sowieso: ja, Ik kan natuurlijk niet naar beneden gaan, ik heb een kind bij me. En, nou ja, dat was echt drama ten top. En hij was al eerder overvallen. En uh, daar was hij net een beetje van bekomen. Stap er weer van twee van die idioten binnen. Nou, heel veel tips gekregen over dat het nepneuzen waren en dat die bril niet echt zijn. En ja, nou ja, laten we hopen dat het wel iets oplost. Maar deze twee mannen hebben het er ook erg goed over nagedacht. Die wisten er ook van tevoren dat er wel gefilmd werd. Dus ja, wat doe je dan in godsnaam daar nog aan het lopen? Uh, straks als we het toch over moordenaars hebben. Er, ja, er waren wat geruchten dat uh, de moordenaar van Fortuin, deze Volkert van de Graaf, uh, dat, hij, oh, ja, dat hij verlof zou krijgen. Dat hij een paar maanden, of nou, een paar uur, een paar dagen met verlof zou mogen. Dat is nu afgewezen. Hij valt toch in de oude regeling, maar ze hebben die regeling voor hem toch weer even veranderd. Zoals, van, ja, als hij vrijkomt, hij heeft heel veel doodsbedreigingen gehad. Oh, het gaat weer over zijn eigen veiligheid. Ja, natuurlijk. Ja, hij heeft ook recht op veiligheid. Dat ook, dan krijg ik dat in Nederland altijd weer. Maar goed, uh, ja, uh, het wordt allemaal opgeschort. Hij is ook een bedreiging voor de maatschappij nog, want hij zegt wel dat het veranderd is, maar dat moet je altijd nog maar weer afwachten. Dus hopelijk zit hij nog heel lang. En uh, wie weet komt er uh, toch een ieder geval een idiote beschoeter voorbij die ik, nou, het is een tijd ook maar weer eens. Uh, straks naar deze plaats van nieuws uit de regio, oftewel Salvoortse berichten. Nee, die plaats wilde ik niet, dames en heren. Ja, ik heb nog een stagiair hier zitten die nog niet helemaal uh, weet hoe het werkt, welke Hier Ingedrukt moeten worden, dames en heren. Het is wel stil zonder de vrouwelijke kant, hè? Ja, die is vandaag ziek, mocht je het uh, gemist hebben. Ligt thuis in bed. Alabama shakes. En hou vol, volgende week is ze er gewoon weer. Erwaar. Oh, yes! Burst. Het vrouwelijke gedeelte is heel belangrijk. Shoot. Geheer heel zwaar. Oh. Alabama shakes. Hold on. Ik heb een heel zwaar leven. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn... Nou? ...is luisteren naar Toebak Leeft. Ja! <coughs> <coughs> nou, even speciaal voor Jolande. Je ligt thuis, ziek in bed, namelijk. Ja, het is wel een beetje triest ook, echt. Maar goed, wel heerlijk om met... Nou, echt voortezoom met dit weer dat je gewoon nog in je bed ligt. Oh, je ligt nog in je bed. Nou, maak er iets moois van... Het is namelijk uh, het is een waardeloze zaterdagmorgen, maar het geeft allemaal niet. Als het nu allemaal regent, laat het maar regenen, laat het maar regenen. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Dan is het misschien uh, morgen. En vooral morgenavond droog, dames en heren. Want dan is het Koninginnacht. Dan gaat het allemaal gebeuren. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Politie kreeg donderdagavond een melding van een over de kop geslagen auto in de burgemeester van Alpenstraat. De beide inzittenden waren inmiddels uit het voertuig gekropen. Een van hen, een 21-jarige Zandvoorter, is over controle naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder, een 24-jarige Heemstedenaar, is in, blauwe, in een blauwe bocht. Nee, een flauwe bocht. Ja, ook nog een beetje van gisteravond, denk ik. Uh, vermoedelijk met een te hoge snelheid over een verkeerslepel gereden. <laughs> ja, schat zo in. Dat is ook de leeftijd natuurlijk. Dat zie je het niet zo goed meer. Of hier denk ik bij zelfs kijken of het kan, gelanceerd kan worden. Maar goed, laat ik niks uh, van tevoren invullen. Maar goed, de, de man is de macht uh, verloren. En is dus uh, tegen, dat, nou, tegen die, die verhoging gekomen, weet je wel, daar gekomen. En dat is fout gedaan natuurlijk. Nou, verder nog andere uh, berichten. Uh, kijk hoor, vier zandvoertes ge... Decoreerd. Uh, vrijdag 27 april schonk, uh, klonk het maar liefst vier keer. Het heeft haar en majesteit behaagd om kortom... Vier Zandvoortse ingezetenen weer door de burgemeester Niek Meijer gedecoreerd. Ofwel ze hebben een lintje gekregen omdat ze zich belangloos hebben ingezet voor de maatschappij. Ja, mooi was dat om te zien ook weer. Heel veel van die vrijwilligers sommigen die al 15 jaar hetzelfde werk doen. Ik heb het op mijn werk ook echt mensen die dan al 20 jaar gewoon één keer in de week of twee keer in de week langskomen om met een cliënt een rondje te gaan lopen gewoon. Dat is kleine moeite man. Maar veel plezier. Echt wel. Een ander bericht is dat een overvalsteam van de regio-politie Kermeland heeft een maandagavond een 23-jarige man uit nieuw Venap aangehouden. op verdenking van betrokkenheid bij de overval op een bedrijf aan de Sparendamseweg. En De overval werd gepleegd op zaterdag 19 november 2011. Het overvalteam heeft direct na de overval een uitgebreid onderzoek ingesteld en afgelopen maandag. ...is in het opsporingsprogramma ter plaatse ...is er aandacht aan besteed... ...en ze nou, er gewoon een verdachte. Dus dat is wel heel erg mooi. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Even tijd voor... ...nou, ik wil niet zeggen house... ...maar het hangt er wel tegenaan. Misschien is dat ook wel weer lekker. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Run this town to be near you. No gray skies ever turn. It's a new day, I'm looking for new prey I'm trying to survive, I'm trying to take in this loss The clothes don't make the man It's the man that makes the clothes And if this war doesn't end, there's nothing left to fight And I'll assure you, have it tonight I God, we must be in Ik vind het vervelend dat er een stilte is. Nou, al was het heel kort. Ja, hij moet het wel kunnen, toch? Telopius London en het heet I Stand Alone. En een Scream Remix, dames en heren. Ja! Heftig om de zaterdagmorgen dat eentje voorbij te laten trekken. Maar ik wil weer een lekker wakker je dacht ik mezelf. Hoor. Ja, ja. Ik had het helemaal niet verwacht. Nee, ik kan me voorstellen, maar dat vind ik altijd wel leuk om mensen te verrassen. Echt waar? Oh. Ik verras mensen dagelijks gewoon. Uh, ja, vandaag een stukje in de krant over Beatrix, onze koningin. Dat is het ook een stoer mens. Een stoer wijf. gewoon. Heel veel bewondering voor haar, omdat. Ja, oh ja, er was iets met die zoon van haar, hè? Oh, die had geski'd? Ja, hij was een beetje gek. Want hij mocht hij niet skiën. Maar goed, het zou allemaal wel. Het is ook een idioot dat hij dat gedaan heeft. En goed, hij heeft zich laten meeslepen door een groep vrienden die toch een beetje op hun leeftijd toch een beetje stoer willen doen. Natuurlijk. Dat zou allemaal wel ontzettend fout. Maar ja, als moeder zijn, dan zie je daar toch wel mee. En nu staat ook in de krant dat uh, ze bijna elk weekend gewoon wel in Londen zit. Of in ieder geval in Engeland. Ik weet niet precies waar hij uh, verpleegd wordt. Maar hij ligt natuurlijk in een coma. Dus dan maar afwachten hoe hij daaruit komt. Elk weekend is hij daar te vinden. Maar dat, werk, haar waar, werk leidt er gewoon niet onder. Dus dat is zo ja, heftig om dat te zien gewoon. Je zou verwachten dat binnenkort uh, Willem het toch het stokje gaat overnemen. Willem is gisteren 45 geworden. Wordt het niet de tijd, man. Voordat je het weet, moet je alweer met pensioen. Alhoewel, de koningin en koninginnen is dat toch net als het even anders. Die kunnen doorgaan tot ze erbij neervallen. Maar goed, uh, heel veel bewondering gewoon dat ze nog steeds alle werkzaamheden gewoon oppakt. En af en toe zijn er van die mensen, die zijn best wel... Uh, ja, heel, veel, heel erg met haar begaan. Die spreken haar dan gewoon, te staan zien in een rij, staan ze te wachten, om komen ze voorbij en dan zeggen ze toch heel veel sterk hè, met uw zoon. En, ja, dat moet je moet je voorstellen, dan zit je helemaal in je rol. Dan heb je dat, dat, dat gedeelte heb je thuis gelaten en dan spreekt iemand daarop aan. En dan moet je gewoon je, je gezicht of in de plooi houden. Ik vind het echt petje uh, af voor onze koningin. Ik ben erg benieuwd, hoe Willem dat straks allemaal gaat uh, oppakken. Straks onder andere ook nog... Uh... Ja. ja! Er is weer muziek, of er is weer, weer nieuws over Strauss-Kaand. Ja. Hij heeft weer een nieuwe theorie bedacht. Waarvoor je nou elke keer toch in het nieuws komt niet hij hem hoor. Echt niet. Hij heeft niks fout gedaan hoor. Hij is misleid. Hij is erin getuigd. Um, maar eerst muziek van Oberhoffen House. Het doe me een beetje denken aan House on Sea, maar stop is toch net even een ander soundje. I wanna build a house with you, a, house with you, a house. Sorry, ik moet een beetje lachen om deze muziek. Wat is Het is niet te volgen ook gewoon. Het is echt heel apart. Voor alle dingen stoort. Ja, maar ik vind het toch een... kan niet begrijpen. Oké, ja, ik hou ervan. Ja, hou op zeg, ik vind het echt heel Deze oppaatje. muziek is eigenlijk ja. wat ik het allerergste vind. Oké, okay, nou, dat, dat is dan even goed om te weten dat je dit soort muziek het allerergste vindt. Maar ik vind het een hele leuke muziek, want het is gewoon, ja, het is onvoorstelbaar. Het gaat alle kanten op. Je denkt van, is het nou? Of, oh nee, komt er komt nog een staartje achteraan. Nou, dat is het echt... Uh, ja, dan zak je broek echt van af. Hey, pas op, hè. Ik laat een hitteam op je afkomen gewoon. Mijn god, Wat heb jij de boel toch blazen trouwens? hè? jongen, ja, jo, nou, blazen. Ze hebben zich ook laten blazen ook gewoon. Dat is echt bizar gewoon. Toen was normaal en rustig, man. Ja, dat kon allemaal. Het was niks te gek ook gewoon. Iedereen vronk zich in alle bochten om met de PVV samen te blijven. En om ze maar niet af te vallen. Nee, nee, nee. We zijn echt goede maatjes. En nou zijn ze weg. En in één keer binnen een week een akkoord op tafel. Ik ben wel niet hoe lang dat akkoord blijft liggen, want... En ze doen er allemaal zo ontzettend enthousiast over. Het kost ons allemaal een smak geld. Maar ja, er moet bezuinigd worden. Dat heb, ik geloof dat bijna nou, 90% van de nu het wel in de gaten. Oké, we moeten bezuinigen. Het heeft heel lang, lang geduurd voordat ik overtuigd ben. Maar we moeten bezuinigen. Dat, dat, dat, dat klopt. Nou, nog even iets wat, wat je denkt. Van, nou, dit is toch wel uh, erg grappig. Misschien uh, brengt dit een beetje een uh, glimlach op je gezicht. De Mexicaanse autoriteiten hebben ontkend dat er een vrouw is die zegt zwanger te zijn van een negeling... Ze is niet zwanger, hebben ze bekendgemaakt. Eh, lokale autoriteiten hebben uitvoerig onderzoek gedaan. Met zo'n uh, scan naar binnen gekeken. Kijk, nee, nee. Nee, nee, zie je wat? Nee, ik zie niks. Nou, ik denk, als je een negeling hebt, dan hoef je volgens mij alleen maar te voelen. Er moet toch heel veel activiteit zijn in je buik. Maar de 32-jarige vrouw uit uh, Mex uh, Mexico stad, die zegt van... Nou ja, oké, okay. oké, okay, ik heb daar geen hingjes in mijn buik. Maar ik heb er drie. Ik heb echt drie dingen. Nou, ze is zwaarlijvig. Dus ze hebben wel even een tijdje moeten kijken. Een beetje zoeken. Maar er is niks in de buik. Ze heeft namelijk uh, ook al drie kinderen thuis lopen. Misschien heeft ze toch een beetje verkeerd uh, wat, wat, wat dingen gedronken. Dat je denkt, misschien ben je daar niet helemaal scherp door. Maar ja, het kan ook zijn dat ze denkt van, ik heb geld tekort. Laat ik het eens over een andere boek gooien. Misschien krijg ik op deze manier wel veel meer aandacht. Als ze toch over aandacht hebben, ja wel. Oh, hij is toch wel een verkeerd, nou, fout dagelijk gesteld. Hè? Rob Campus. Je hebt een tijdje relatie gehad met uh, Mona, Lisa... Mooi cadeau. Nou, een mooi cadeau was het niet. Want die, uh, die is zwanger van hem geraakt. Is dat nou gebeurd is, dat weet ik ook niet helemaal. Hoe dat uh, wat nou gebeurd is, volgens mij. Het gaat echt wel diep naar binnen. Nou, dat, dat moet wel wel iets, zoiets zijn gebeurd, zijn, ja. In ieder geval, uh, ze heeft een uh, strafverbod gekregen en 200 uur taakstraf. Uh, vier maanden voorwaardelijke zelfstraf Vier maanden ja. En, uh, ja Duizenden mailtjes heeft gezuurd SMS berichten met nou niet echt helemaal een leuke tekst erin En uh, ook is hij bij hem binnengeweest in huis Terwijl hij dat niet wilde Nou echt alle rare dingen hebben ze gedaan Om maar aandacht te vragen Van joh je hebt een kind Laat dat kind nou niet uh, vallen het, het is jouw kind Maar kamphuis had er helemaal geen zin in Dat is of, ja, Mijn tijd komt er wel Als ik daar rij voor ben dan meld ik mezelf al aan dus hoe dat nou allemaal precies in elkaar steekt Er schijnt wel, nou zij heeft wel geloofd, ik weet niet zeggen of ze een boek geschreven Maar er is wel met meer documentatie over haar leven Je gaat hem toch even anders zien dan hè Die leuke man die voor de klas staat Dat je denkt van, vet, hoe is dat nou toch allemaal zo fout afgelopen Rob Campus, uh, ik vind het echt even een betere presentator in Nederland Dat moet je wel even vertellen gewoon Dat is uh, echt een verschil tussen klasgenoten en de reunie bijvoorbeeld hè Oh, het is echt zo genot. Je, als je klasgenoten dan weer ziet, ik denk van... Bereid het dan even voor of zo, hè? Dat was met, uh, weet je wel, All You Need Love. All You Need Love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 Ja, we vinden het een heerlijk plaatje dit. Gewoon uh, nieuwe cd van onze Nederlandse band natuurlijk. Echt. Goeie plaat natuurlijk. Go back to the zoo. What if stel je voor als altijd leuk om dat voor te stellen. En tegenwoordig uh, deze mensen gaan ook een beetje gokken... omdat ze er ook financieel in de grond zitten. Alhoewel, ik denk dat het ergens nog moet gaan komen. Dan krijg je van die reclamespot natuurlijk van... Uh, 30 jaar lang, elke uh, jaar, een miljoen of zo. Daar gaan mensen ook serieus over nalopen denken. ja. Ja, ik denk dat ik dat ook wel wil. Ja, daar kies ik voor. Ja, kom op zeg. Doe ze even normaal, ga eens gewoon werken voor je gaat toch iets anders doen, iets anders creatiefs in plaatje je daarmee bezig houden. Ik vind van die onzin gedachten, nutteloze gedachten waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Gewoon. Maar ja, mensen trappen er wel in. En zijn ook steeds uh, vervelender om je daarmee lastig te vallen met alle aanbiedingen. van Dat je, ja, die kan spelen voor zoveel geld, en doe het niet hè ga ja, gewoon het werk in plaats van daar je geld in te zetten. Het is natuurlijk leuk als je je pad tegenkomt. maar daar nou niet denken van, daar ga ik werk van maken. Ja, dan kan je elke keer zo'n een melding. Computer says, nee. Nah. Nee, helaas. Weet niet geworden. Nee, dat, dat is gewoon jammer. Nou, nog even triest nieuws. Het, uh, je was het misschien alweer vergeten, maar het speelt nog steeds. Maddie McCain, pas geleden werd ik weer ik bijna een beetje. Ik zag uh, namelijk een meisje, dat leek als twee druppels water, leek het op Maddie. Maar dan weet je ook... Oh ja, die moet veel ouder zijn natuurlijk. En ze hebben nu een foto gemaakt... In Londen... Van hoe zou Mary er nu uitzien? Het is alweer vijf jaar geleden... Dat ze uit het appartement werd meegenomen. Elk jong... Stel doet dat wel eens, weet je. Dat je denkt... Ja, ik wil eigenlijk wel bij die barbecue zijn. Of wil eigenlijk wel... Op verjaardag gaan bij de buurvrouw... Maar ik heb geen oppas. Nou, weet je wat... Dan zetten we de babyfoon neer. Maar ja, goed... Tijdens zo'n uh, verjaardagfeestje... Zet je hem ook niet elke keer zo hard. Want dan... Het leidt erg af, dus gegeven, ga gaat die babyfoon toch uit? Dus dan ga je om het uur, spreek je af om toch even te gaan kijken. Nou, ze heeft, uh, de familie McCain het ook gedaan. Mijn een appartementencomplex hadden ze daar onderaan, hadden ze een barbecue. Het was hartstikke gezellig, om de tijd gingen ze even kijken. En toen geef het was Medi gewoon weggehaald, uit het bedje van ze was. Toen was ze niet iets van vijf of zes of zo? Ja. Uh, nou, iedereen erbovenop. Iedereen kijkt waar was ze gebleven, waar is ze naartoe. En nog steeds denken ze dat ze misschien leeft. Terwijl volgens mij iedereen haar gewoon bijna blindelings kan uittekenen hoe ze eruit ziet. Dus het is volgens mij mogelijk dat ze nog leeft. Sommigen zeggen dat ze ontvoerd is, kinderhandel, dat soort dingen allemaal. Maar goed, ze, het vind het goed dat ze de foto nu hebben aangepast. Had. Stel je voor dat je nog een meisje tegenkomt, en je denkt van het lijkt op haar. En ze krijgen nogal wat meldingen binnen ook. Van, uh, van mensen die zeggen, ik heb haar gezien daar. En echt in alle hoeken van de hele wereld is ze al gespot. Dus blijf dat ook melden. En zelfs een oud inspecteur die heeft zelfs een boek geschreven over... dat misschien de ouders met kinderen iets mee te maken hebben gehad. Dat die tijdens het verhoren niet alles hebben gezegd. Nou, in het begin ben je daar natuurlijk ook terughoudend in. Ik ga toch niet zeggen dat we haar alleen hebben gelaten. Dat doe je toch ook niet? Nee, nee, nee. Nee, nee we waren wel aanwezig gegeven. kom je dan wel over de brug door te zeggen. Nou ja, oké, okay, we hebben haar toch wel een uurtje alleen gelaten. Maar ja, goed, dat gebeurt wel meer. Maar goed, hoe dit allemaal af gaat lopen... Ja, het houdt iedereen bezig. Het lijkt me, ja, het klinkt drama of het klinkt heftig om te zeggen, maar volgens mij leest ze gewoon niet meer. Het kan gewoon niet. Iedereen kent haar gewoon. Hetzelfde als die Nathalie Hollowell, Die dat ook, die voor Aardebodem is verdwenen. Gewoon nergens kunnen vinden. Dat is echt. Bizarre dingen zijn dat gewoon. Laatste blaadje voor 9 uur. En mocht je het gemist hebben en later ingeschakeld hebben. Waar is de vrouwelijke kant van dit radioprogramma? Waar is ze nou? Oh, yes! ja! Maar is wel li nou, ligt ze in bed? Nou ja. Ja, nou, ze ligt wel in bed Maar niet, uh, nee, niet meer dit soort dingen Het gaat echt wel diep naar nee, binnen Nee, nee, ze zit meteen op seks Nee, ze ligt alleen, ze is namelijk uh, nogal ziek Ja, ze heeft gegeven uh, Ze heeft uh, gegeven En, zo. en uh, Ze kon niet deze kant op komen Ze komt volgende week gewoon Hopelijk is ze morgen wel beter Dan kan ze nog een beetje genieten van een uh, koning in de dag one was tonight Will anybody get her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 This town When I get a little credit Take my money and stick it In the ground Buy some glasses Education prepares me For the fight And they try to turn their words on me Cities turn into a refuge For the ashes For the ashes Before the witch.